In dat debat schrapte Teven het plan om de enkelband in te voeren... als vervanging van gevangenisstraf. Omdat daardoor meer mensen in de gevangenis moeten blijven... gaan er nu minder gevangenissen dicht. De staatssecretaris wilde nog niet zeggen welke locaties dichtgaan. Teven betaal, be, ja, betaalt de aanpassing aan het bezuinigingsplan... door 70 miljoen euro te besparen op zijn eigen ministerie. Alle afdelingen van het departement moeten efficiënter werken. Over twee weken komt Teven met de uitwerking van de aangepaste plannen.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 Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Helco Span. En zo bent u opnieuw welkom in het Palais des Sports op de Alpes-Dues in de Franse Alpen. Ja, terwijl de bergen gloeiden in een oranje avondlicht, werd hier vanavond even na 9 uur de voorlopige opbrengst bekendgemaakt van Alp Duzès 2013. Ruim 25 miljoen euro. Bijeengebracht door de sponsors van zo'n 8000 mensen die deze dagen de top van de Alp Duzès fietsend of wandelend bedwongen. Ja, vannacht blikken we in NCRV's Casa Luna terug op Alpdu 6 2013. En in het komende uur doe ik dat met koersdirecteur Johan van der Waal. Met Huub Broks, die verantwoordelijk is voor de catering hier op de berg. Met deelnemer Joris Drost, die tot zes keer toe de berg bedwong. En met Maarten Peters. Echt, ja, huisartiest mag ik wel zeggen. Dat applaus is voor Joris Drost. <lacht> Maarten Peters krijgt zo dadelijk zijn applaus. Maarten Peters is een beetje de huisartiest van uh, Alpen 6. Samen met S-huis. Eshuis. s Eshuis, ja, de, de stem gaat niet meer zo lekker, hè Margriet? Nee, het, is het is op. Je komt zo nog wel even aan tafel, hè? Afgesproken. De stem van Maarten gaat gelukkig nog goed. Uh, met dat kleine schorre randje wat, wat het echt doet passen... bij het tijdstip van de dag of het tijdstip van de nacht, liever gezegd. Jij opent dit uur, Maarten, met een liedje dat je schreef samen met Belinda Muldijk. Eigenlijk bestemd voor een album van Rob de Nijzer. Is op verschenen, overigens. Maar eigenlijk nu uitgegroeid tot het lied van de jaarlijkse bezinningsbijeenkomst... tijdens Alp Duzes. Dit is Vanaf Vandaag. Ik jou in mij, niet in de aarde, niet in die kist, niet bij die bomen in de ochtendmist. Daar ben jij niet, jij bent veilig in mij. Vandaag begaf ik jou in mij, niet bij die steendag in die lange rij. Al die oude namen, daar hoor jij niet bij. Nee, vandaag begraaf ik jou in mij. Dan kan ik met je praten en antwoord geven. Dan blijf jij leven in ons leven. Hier, neem mijn ogen, kijk met mij. Neem mijn voeten en loop. Met mij. We gaan naar huis nu, wij allebei. Vanaf vandaag leef jij in mij. Vandaag begraaf ik jou in mij. Ik zal je niet zoeken, waar je niet bent. Blijf maar bij ons hier, waar je iedereen kent. Jouw plaats aan tafel. Hou oh, ik voor je vrij. We zullen lachen en weer plannen maken. Ik zal met je slapen en met jou ontwaken. Hier neem mijn mond en lach met mij. Neem mijn handen en voel met mij. Wat je nog doen wou, doe ik erbij. Vanaf vandaag leef jij in me. jou naam noemen, hier neem mijn ogen, kijk met mij, neem mijn hart en leef met mij. Jouw dood is nu voorbij, vanaf vandaag leef jij in mij. Ik zal twee levens leven, Met jou af vandaag Maarten Peters, u hoort hem straks opnieuw in Casa Luna. En als u ook wil kijken hoe we er hierbij zitten in het Palais des Sports, kijk dan even op www.radio1.nl. Tegenover mij nu de koersdirecteur van 6 2013, Johan van der Waal. Johan, goedenacht. Goeien. Fijn dat je er bent. Uh, je kijkt nog behoorlijk fris uit je ogen Goeien. om zeven uh, minuten over één. Ja. Dat vind uh, je heel optimistisch. Ja, dat vind ik wel. Uh, want hoe laat begon je dag? Het is nu zeven minuten over één, hè? Uh, die begon woensdagmorgen om zeven uur. <laughs> je hebt niet geslapen afgelopen uh, dag? 1 uurtje. Eén 1 uurtje. Wat doet een koersdirecteur terwijl uh, 8000 mensen uh, de berg opfietsen dan wel opwandelen? Als het goed is, niks. Uh, en was het goed? En het was heel goed. Daarom kijk je zo fris uit je Daar ogen. Daar kon ik zo fris uit mogen. En mijn dag was, uh, was wat anders bezet. Ik heb uh, wel geteld. Ik heb, ik heb het echt uitgerekend nog even aan het eind van de dag. Maar ik heb 21 interviews moeten geven vandaag. En dat kwam door dat fraaie artikel in het uh, Financieel Dagblad. Ja, waar we het net ook al over hadden ja. met uh, Stanley Son, uh, met Stanley Son Hato, de, de winnende onderzoeker, een van de winnende onderzoekers van de Bas Mulder Award. Uh, dat, zullen we het daar dan meteen maar even over hebben, over het Financieel Dagblad? Want uh, zij uh, lieten onderzoekers aan het woord die zeggen, Albus 6 heeft te veel uh, geld op de plank liggen, uh, de eisen voor, voor die aanvraag zijn uh, te streng, de procedure is te traag. Uh, herkennen jullie je in die kritiek? Dat was nou juist het bizarre eraan. Uh, wij hebben contact gehad met Financieel Dagblad, vorige week al. Toen hebben we een aantal gegevens verstrekt. En van al die gegevens hebben we niks teruggezien. En toen dat artikel dan verscheen... werd ik vanmorgen vroeg al, om, om zes uur, werd ik door BNR uh, Nieuwsradio gebeld. Uh, van, Heb je dat artikel gelezen? Ik denk, nou, ik weet wel hoe dat artikel eruit ziet, want we hebben die gegevens aangeleverd. Maar toen ik het artikel las, toen dacht ik van ja, volgens mij is op het minste wat iemand kan doen als hij zo'n artikel schrijft, is even checken of hij nou de facts goed heeft uh, genomen. Ja, en die waren niet juist en dan wordt het een vervelend uh, iets, want dan moet je dus eerst gaan uh, neerzetten van wat is nou de werkelijkheid... En dan kun je zeggen, wat klopt er dan? Kijk, wat er klopt is dat wij verschrikkelijk streng zijn in het toekennen. En dat vinden sommige onderzoekers vinden dat verschrikkelijk vervelend. Want die zeggen dat gedoe altijd dat het voor de patiënt moet zijn. En dan zeg ik altijd, van, ja, voor wie zijn we er hier nou eigenlijk? Voor de patiënt of voor jou? Um, en als ik dan net iemand hier hoor vertellen over de Bas Mulder-woordwinnaar... die wel degelijk wat voor de patiënt betekent... dan zijn dat het type onderzoekers waar wij graag ons geld aan geven. Ja, het is dus eigenlijk zo dat jullie een bewuste keuze maken voor een type onderzoekers, zoals je het zegt. En ja, dat is een keuze die je maakt en andere onderzoekers moeten dan op een andere manier aan hun geld zien te komen. Jullie kiezen voor dit soort onderzoek. Niet alleen voor dit soort onderzoek. Wij hopen dat die andere onderzoekers ook eens wat meer gaan nadenken van hoe je kanker nou op zo'n kort mogelijke tijd onder controle kan krijgen. En als je dat op de klassieke manier blijft doen... dan blijft dat toch een soort met hagel schieten. En dan is dat van, nou, we gaan eens kijken... of ons onderzoek misschien een keer een resultaat oplevert. Uh, je kan natuurlijk uh, basisonderzoek doen, dat kan. Maar wij denken dat je, als we echt verder willen komen... dat je gewoon met hele innovatieve, nieuwe dingen uh, kan komen en ik vind zo'n zo onderzoek als van uh, wat we net hebben gehoord... over de immuuntherapie, mm -hmm. dat zijn onderzoeken waarvan wij zeggen... Ja, dat, dat, dat zijn nou mooie dingen waar je ook gewoon stappen maakt. Waar de ja. patiënt ook gelijk effect van heeft. En daar geloven wij vele en vele malen meer in. Ja, en onderzoekers vinden dat soms vervelend. Een van de andere eisen die wij stellen is samenwerken. Nou, dat vinden sommige onderzoekers ook heel erg vervelend. Ik zag Stan die ook een beetje aarzelde toen je aan hem vroeg... van hoe gaat dat met samenwerking. Ja, ze nemen het wel over. Nee, wij willen dat je samenwerkt, want dan deel je die kennis met elkaar. En onderzoekers, op een of andere manier hebben ze daar gewoon heel veel moeite mee... om dat soort voorwaarden die wij stellen, om die in te vullen... Ja, en dan is een keer iemand die uh, zo'n uh, onderzoek niet toegewezen krijgt... ja, die kan ik me voorstellen dat hij wat teleurgesteld is... en een keer roept van, uh, dat al 6 zes, daar kan je ook nooit uh, terecht. Ja, ik krijg ook de ja. indruk dat het, dat het ook uh, uh, met name mensen zijn uit het bedrijfsleven... die nu teleurgesteld zijn. Jullie uh, uh, sponsoren uh, onderzoek uit, uh, uh, of is onderzoek dat gedaan wordt in ziekenhuizen... op onderzoeksinstituten, maar jullie spullen geen commerciële partijen. Nou, Dat is nog niet gebeurd. Ik, ik sluit het niet uit dat het ooit gaat gebeuren. Alleen, dan moet je wel aan de voorwaarden van al de zes voldoen. En een van die dingen is onafhankelijkheid. Nou, Dat is een, een zeg maar, eh, commercieel bedrijf vaak al niet. En waar wij ons ontzettend aan storen is... Eh, partijen die natuurlijk dik winst maken eh, over de ziektekanker. Als een, een farmaceut een medicijn ontwikkelt... wat hem natuurlijk heel veel heeft gekost... maar als hij dat... Blijft gebruiken terwijl hij al een nieuwe heeft liggen. Wat beter is. Maar gewoon drie jaar op de plank laat liggen. Over op de plank gesproken laten liggen. Dan, dan blijft dat medicijn daar drie jaar op de plank liggen. Want dat levert. Anders het oude medicijn levert nog niet genoeg op. Ja, en ja, dan, dan wordt er dus ik... niet gedacht aan het welzijn van de patiënt. Nee, maar aan de eigen portemonnee. Ja. Ja, en dat gaan wij dus. Ik bedoel, als je hier naar buiten kijkt uh, vandaag. gaan die mensen echt niet die berg op fietsen en zoveel moeite doen om een farmaceut dat beter te, te laten functioneren in zijn uh, financiën. Nee, maar baal je als koersdirecteur niet enorm dat je je verheugt op een bijzondere dag? Een vrolijke dag, vooral ook, zo is hier op mij althans overgekomen. Een vrolijke dag natuurlijk met, met dat verdriet als onderlaag, maar uiteindelijk een dag die, die heel uh, uitbundig uh, verlopen is. En jij bent alleen maar bezig om, om uh, kritiek te weerleggen. Ja, dat klopt. Ik heb, ik heb ook ergens op een, uh, een Twitter geschreven... dit is de meest bijzondere en bizarre 6 die ik heb meegemaakt deze dag. Want ik had me verheugd op een hele mooie dag. Mooi weer, buiten veel kijken. Ik heb geloof ik nou, 90% binnengezeten. En ik heb, wat ik net zei, 21 interviews moeten geven. <laughs> ik heb ze geteld. Maar ja, dat was even... En op een gegeven moment, dat klinkt heel raar, maar ben je ook wel moe van hetzelfde verhaal vertellen natuurlijk. Ja, ja, ja. Alleen ja, iedereen wil het horen. Wat doet een uh, koersdirecteur normaal gesproken? Nou ja, dat zei ik toen straks. Ja, niks. In de zon zitten. In de zon zitten. <laughs> Doe je gaat zo lekker goed. Nee, je, wat je doet is eigenlijk in, in, in de gevallen dat er eigenlijk iets misgaat, dat je ingrijpt op het moment dat de besluiten genomen moeten worden die anderen in de organisatie niet kunnen nemen. Negen van de tien keer kunnen mensen die prima zelf nemen. Maar er zijn momenten dat je gewoon in moet grijpen. En dan schuif je al gauw naar als er eh, kleine incidenten zijn. Ongelukjes op parcours. Daar hebben we een veiligheidsteam voor, daar hebben we een medesteam voor. Maar dan... Koersdirectie wordt dan ook al heel snel geraadpleegd. Zijn die er geweest? Er zijn uh, vandaag vier mensen geweest die naar het ziekenhuis gaan. Uh, zijn. Valpartijen? Twee valpartijen en twee toeschouwers. Uh, toeschouwers die uh, wat met het hartprobleem hadden. En twee valpartijen. Ja. En hoe gaat het met uh, de ziekenhuis met, met het allemaal, ziekenhuis? Met alles, allemaal gaat het goed. Ja. En, uh, en, en toen straks, ja, dat is dan eigenlijk geen koers meer. Maar dat was om, om uh, net voor negen. is er nog iemand. Uh, bij zijn terugtocht naar Boerigd was een geval in, in de allerlaatste bocht, bocht 21. Mm. Dus die had even iets beter op moeten letten. Ja. Maar die is nu zijn sleutel bij geknakt. Dus dat nou, was weer vervelend. Nou is deze koers ooit begonnen met 66 deelnemers. Dat lijkt me alleszins beheersbaar. Nu uh, zijn het er bijna 8000. Waar ligt de grens voor dit evenement? De grens voor, voor het aantal deelnemers op een dag, en dat hebben we vanmorgen wel kunnen zien... zit op één dag wel rond die 5000... Uh, met heel mooi weer. Nou, heel mooi weer eigenlijk niet. Het, het, het mag best wel wat frisser zijn dan dat vandaag was. Want vandaag waren... met 5000 renners moet je al nagaan denken... wat er gebeurt met je watervoorraden op de berg. En die, dat soort zaken waren rond een uur of drie op. Dus die moesten bijgevuld worden. Nou, wat bijvullen betekent gewoon weer verplaatsingen op de berg, en die willen we niet. Um, iets koeler, en dan zou er iets meer op kunnen, maar dat, dat moet je niet doen. Als het gaat regenen is het helemaal vervelend. Dus jullie zitten nu eigenlijk met 8 deelnemers aan je tax. Ja, en vooral omdat je ziet dat we de afgelopen jaren steeds meer gegroeid zijn... van een event wat bij die 66 begon met eigenlijk 66 triatleten die goed getraind waren, die dat allemaal eigenlijk... Nou, van zichzelf toen nog niet wisten, maar eigenlijk wel aankonden... Um, wat je vandaag de dag ziet is natuurlijk heel veel mensen... Um, die, die, die toch behoorlijk minder getraind zijn. En we hebben het gezien in de statistieken. Het, uh, het is voor het eerst uh, in uh, de geschiedenis van Alp de Zes... dat het aantal zes keer klimmen niet het meest voorkomt. Mm -hmm. uh, dat was vandaag onder de duizend gebleven. En wat vind je en, van die uh, ontwikkeling? Dat, dat het dus ook een koers wordt voor mensen die minder getraind hebben... die minder uh, sportief zijn, maar die wellicht uit, uit persoonlijke motivatie... toch uh, die wedstrijd, of ja, het is geen wedstrijd, maar die, die, die, toch die koers willen rijden? Ja, voor mij is al op de zes, dat altijd al geweest. Uh, één Eén keer van, of zes keer maakt niet uit. Samenhorigheid, uh, hier voor je gevoel zijn en boven jezelf uitstijgen. En sommige mensen stijgen boven zichzelf uit als ze één keer die berg op zijn geweest. Want dat kost al veel moeite genoeg. Ja. Uh, dan krijgen we tijden van zeven, acht uur. Ik heb hier een recordhouder ergens zitten. Uh, die, die, die het langste ooit over een beklimming heeft gedaan. Uh, Naar wie kijk je nou? Ja, die zit achter me en kijkt met oh, ogen in mijn ogen. Maarten weg, Peters. He. Ja, die moest steeds liedjes zingen ondertussen. Ja. ja, dan krijg je dat, ja. Maar, nee, maar iedereen staat boven zichzelf uit. Iedereen doet zijn uiterste best. En er zijn maar weinig mensen die denken... ik doe het even als een lolletje. Nee, je doet dit niet als een lolletje. Je bent hier voor hele andere dingen... Ja, en dat vind ik wel het knappe, moet ik zeggen. Het is zo'n enorm evenement geworden... dat het heel makkelijk ook gewoon een leuk event zou kunnen zijn. Maar toch blijft de, de, de, de motivatie van al die deelnemers... het evenement uiteindelijk bepalen. Ja, zeker. En dat, dat, dat is ook het mooie. Maar dat kun je ook niet afdwingen als koersdirecteur. Dat gebeurt. Nee, maar je kan het wel als organisatie proberen uit te stralen. We hebben deelnemersbijeenkomsten in Nederland... waar we heel veel aandacht besteden aan wat Alp nou eigenlijk is... Mensen moeten er ook wel wat voor over hebben. Dat vergeten mensen al is dat je eigen reiskosten, je eigen, reis eigen verblijfkosten, alles... je betaalt het wel allemaal zelf. Dus je moet er ook echt wel wat voor over hebben. Mm -hmm. Wil je hier komen? Dat betekent dat je al heel goed nadenkt van wil ik me hier aan verbinden. En dat doe je niet voor de lol even. Nee, dan denk je er ook over na. En dan ben je ook echt gemotiveerd. En, en ook de kreten van als het zo groot wordt, dan ben je dat helemaal kwijt. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik deze week... en dat is voor mij ook compleet verrassend, want dat had ik niet verwacht... Heb ik nog nooit zo'n saammoordigheid gezien. Het begon al op de zondagavond. We hebben een zondagavondopening waar meestal een paar honderd man komen. De zaal zat afgeladen. Uh, maandagavond de zaal zat afgeladen bij de Bas Mulderenwoord. Bij de bezinningsavond zaten we afgeladen in het palet de spoor hierboven. In de zaal, in de tent hiervoor, in Boerig beneden. Nog nooit hebben zoveel mensen een bezinningsavond meegemaakt. Dus... Je merkt dat de mensen die komen ook steeds meer betrokken zijn bij het evenement. Ja. Dat is alleen maar mooi. Ja, dat absoluut. betekent ook dat al die criticasters die zeggen het wordt een grote carnavalsooi. Nou, ben ik echt, dat is zo ver van de waarheid. Nee, maar jullie hebben wel gewaarschuwd dit jaar. We moeten wel oppassen dat het niet uh, te ja. carnavalesk wordt. Jullie hebben er wel ja. doen uitgaan naar Delft. Zeker, zeker. We hebben gezegd van pas op. En dan, dan ga ik niet wijzen. Maar als ik dan uh, hier voor de deur toevallig aan de overkant... iemand zie, uh, ineens zie opstaan die daar met een waanzinnige geluidsinstallatie... allerlei liedjes gaat gaan zingen, dat is leuk. Maar dan denk ik van ja, daarvoor kwam je hier niet. Toch wat dan, gedaan dus als koersdirecteur. Ja, dat is zeggen we wat van, ja. Ja, gevraagd ja. wat zachte Ja, daar hebben we wel wat van gezegd. van dat ja. dat nou niet helemaal des Alp de Zes is. En wat ik altijd zeg, het is 15 kilometer klimmen. Het is 15 kilometer afzien. En wat is het heerlijk als je af en toe zo'n setje in de rug krijgt... door heel veel toeschouwers. En ook zo'n... Ik heb alleen maar mensen gehoord die zo'n hoempa bent onderweg tegenkwamen. Dat waren er één of twee. Maar die zeiden, wat was dat even lekker. Want <laughs> dan kreeg je net even dat andere setje te pakken. Ja, ten, ten slotte Johan, de, de opbrengst van dit jaar je zit qua aantal deelnemers aan aan je max, dat ja, zou ook kunnen beduiden dat je ook qua opbrengst zo'n beetje aan je max zit, vorig jaar in totaal 32 miljoen euro binnengebracht nu voorlopig 25 miljoen euro dat is een tikkie minder dan vorig jaar om deze tijd, is Alpe zes crisis bestendig, denk je? Nou, ik denk dat 25 miljoen echt is. Nee, dat gestemd. is heel dat is veel geld, uit. maar het is wel iets minder. <laughs> het is iets minder. Zijn mensen iets zuiniger geweest? Mensen, Hebben ze iets men, minder uh, ja, uh, gul gedoneerd? Nou, iemand wees mij er ook heel terecht op... dat we meer dan 200 uh, deelnemers minder hadden dan vorig jaar... omdat uiteindelijk het aantal deelnemers bleek 7800 te zijn. Um, dus daar zit wat minder in. En, en dan denk ik van, nou, als je dat omslaat... dan kom je nog behoorlijk dicht in de buurt van het bedrag van vorig jaar. En... We hebben Alpe de Kids georganiseerd gisteren, eergisteren. En voor het, is, ja, voor het dat? Is. Dat is een evenement in Nederland, uh, waar we op de basisscholen een evenement organiseerden. Daar weten we nog niet de opbrengst precies van. Uh, maar daar hebben inmiddels 600, meer dan 600 klassen aan uh, meegedaan. Wel nog wat verspreid, maar daar gaan we volgend jaar ook nog wat op focussen. Zodat dat wat meer in, in lijn met het evenement komt. En dan groeien we, zeg ik, dan toch maar een beetje in de breedte. Waardoor je zeker op dat vlak ook nog meer kan doen. Dus tevreden met deze opbrengst en uh, positief gestemd over de komende jaren. Hier zit echt een tevreden mens. Een tevreden koersdirecteur, Johan van der Waal. Dankjewel dat je aan wilde schuiven. Uh, ik zou naar bed gaan als ik jou was. Of nou. blijf je nog even bij ons? Ja, nou blijf twee, ik nog luisteren. Ja, nou hou je vol ook. He. Opgeven is geen optie. Dat is het motto van deze actie. Johan, dankjewel. Mag ik even aan tafel vragen Maarten Peters en uh, Margriet uh, Eshuis? Margit, kom je er even bij? Want praten gaat nog net bij Margriet Esenhuis. De zangstem die is een beetje weg. Fijn dat jullie er zijn, dat heb ik al eerder gezegd. Sinds jaren dag zijn jullie muzikaal ambassadeurs van deze actie, Alp du Zes. Margriet, ik begin bij jou. Van waar jullie betrokkenheid bij dit evenement? Uh, dat heeft alles te maken met gewoon een hele eenvoudige vraag van Johan... Uh, of Maarten een lied wilde schrijven, een optimistisch lied over kanker. Maarten kan dat uh, zelf beter vertellen. Maar we zijn in 2009 met een singeltje hier naartoe gekomen. Het Albe du Zest lied. En um, ja, wonderlijk genoeg, mijn moeder was uh, de dag daarvoor begraven. En die afspraak om hier naartoe te gaan die stond in de agenda. Zij had kanker? Nee, nee, gelukkig niet. Mijn vader heeft het gehad. En uh, we kwamen hier aan en ik was... Uh, Heel vol van het evenement. Ik wilde, wilde, we zijn toch gegaan. En toen kwam ik hier en toen uh, kwam ik erachter... dat uh, mensen hier heel erg open waren over hun verdriet. Heel uh, open waren over ziek zijn. Heel warm naar elkaar toe waren. Dus ik kon hier gewoon een klein beetje sudderen in mijn, uh, in, in mijn narigheid. En ik was meteen uh, verkocht, want ik had... Uh, de, de, het, het meewarige gevoel wat je hebt bij een overlijden of bij een ziekte en in dit geval dan bij kanker dat viel hier weg en toen dacht ik van hé, hey, zo kan het ook en je komt in de in de gewone wereld word je gewoon overal geconfronteerd met met ziekte en, en zeker met kanker in dit geval en ja op het moment dat de meewarigheid wegvalt komt daar een andere strijdvaardigheid voor in de plaats een voorbeeld is, ik kreeg een mailtje van mijn schoonzusje. Dat iemand in de familie is van 31 jaar heeft borstkanker. En dat is eergisteren bij wijze van spreken geconstateerd. En in plaats dat ik terug mail van, goh wat erg en wat zielig en hoe gaat het nou. Schreef ik en zag ik in één keer staan van, uh, uh, Madelijn ben je het eens met het behandelplan? Zijn jullie uh, blij mee wat er aangeboden wordt? En toen dacht: ik, waar komt dit nou vandaan? Dat is Alpe Zes. Dat heb je hier geleerd? Dat heb ik hier geleerd. Die woorden zijn hier geschreven, letterlijke Die woorden figuurlijk. zijn hier geschreven en die openheid. En dat willen delen van, uh, van verdriet, maar ook van kennis. En, en, en vooruit willen, de, de wanhoop omzetten in, in daadkracht. Dat, dat, dat, dat, dat is hier Maarten Peters, uh, jij kreeg die uh, opdracht om een lied te schrijven, een positief lied over kanker. Dat lijkt me een contradictie in termenis. Als je zo'n opdracht krijgt, dat je denkt: ja, hoe doe je dat? Nou ja, ik heb ook liedjes voor Frans Bouwer geschreven, dus. Uh, snap je, ik, ik schrijf voor heel veel mensen. En dus toen Johan mij belde met die vraag. Toen dacht ik, nou dat ga ik doen. Alleen, er was op dat moment iets aan de hand. Uh, mijn allerbeste vriend Harry, die zat toen in het laatste stukje, die ging dat gewoon niet halen. Mm -hmm. En die waren we met zijn vrouw, kon dat niet meer. En toen hebben we hebben met zijn alle vrienden hadden we een soort broederdienst gecreëerd. Dus je verzorgde Harry en ik zat in de tijd ook uh, te klooien met dat liedje. Maar dat, dat laatste stukje van Harry was gewoon echt, ja, nou, was gewoon verschrikkelijk. Dus ik had zoiets van, nou ik zie totaal niks vrolijks of up-tempo's aan dat hele onderwerp heb ik Johan gebeld. Ik heb gezegd van, nou, ik geef die opdracht terug. Ik kan dit niet. En Johan uh, sprak toen de wijze woorden van, nou, bij ons geldt het motto, want wij kennen de 6 nog helemaal niet. Uh, Opgeven is geen optie en dat geldt ook voor jou. En, en toen daar ben, ben je ik, mee naar huis gestuurd. Daar ben ik mee naar mijn studio gegaan. Ja, ben ik op die site gegaan. En toen dacht ik, was ik met mijn hond dalen. En Toen dacht ik, oké, okay, ik ga dat gewoon heel anders aanpakken. Ik zie die berg als die ziekte en die wielrenner krijgt die ziekte eronder. Toen ik dat idee had, toen dacht ik van... ik ga naar de sportschool, ik ben geen fietser, totaal niet. Vandaar ook dat fantastische record <laughs> En uh, toen ben ik naar zo'n sportinstructeur gegaan... en ik zeg, waar gaan die gasten mee een berg op? En aan dat tempo, dat is dat lied geworden. Ik zal het straks in een hele mooie, rustige nachtelijke, akoestische versie ja. spelen. Maar zoals wij het vandaag hebben gezongen... is echt met een rockversie... En dan, ja, dan zie je mensen in één keer. Het tempo gaat omhoog van de benen. En dan vreten ze die berg op. Ja, en dan fiets je lekker door. Ja. Dat lied is hier overal te horen geweest. Hoe vaak heb je het gezongen vandaag, Magiet? Uh, even kijken. In, we hebben het uh, bij de startfinish, 21 bochten. Ik denk dat we het met elkaar 40 keer hebben gezongen. 40 keer gezongen. Ja. Het is echt de klassieker geworden van, van deze koers. Hè? Het, dat kunnen wij alleen maar doen omdat wij iemand bij ons hebben. Die zit daar weer helemaal verscholen achter. Zit die weer de techniek te doen? Onze techniek is Laurens Boot. En die ook de af, hele af, dag. Allemaal. Ja, absoluut. Niet alleen de hele dag, ook de hele week. En uh, wij hebben dan twee boxen bij ons op accu. Want in heel veel bochten... Staan DJ's, maar de, de meeste bochten, daar is het gewoon heel mooi sereen stil. Ja. Daar staan de kaarsen te branden. En dan komt er een autootje aan, daar zit Magiet in met de motorrijder ervoor. Dan stapt Laurens uit, die haalt de boksen met de accu eruit, zet ze neer, microfoons gaan er in het bandje. En dan is daar in één keer in de totale stilte en niks klinkt de, het uh, du zes lied Dus ja. dat kunnen we echt alleen maar doen door die gast die daar zit. Dankjewel, uh, Laurens. Dankjewel dat je ook voor ons wilde opblijven. Net zoals iedereen die hier nog is in het uh, Palais des Sports hier in Frankrijk op de du d'Uzès. We kijken terug op uh, du d'Uzès. En ja, dit is het lied van Alpe du Zes. Uh, door Maarten Peters is geschreven tegen de klippen op. Maar ja, opgeven is geen optie, dus dat lied is er gekomen. En uh, dat zullen de stemmen van Maarten en Magiet geweten hebben vandaag. En Magiet, uh, zullen we samen naar hem gaan luisteren? We gaan eens luisteren hoe dat klinkt. Het... Ja, of dat nog een beetje klinkt zo bij de dat half twee snachten. Het is... alp nu lied, Maarten Peters. Maar kijk, als je er nou bij zit, lijkt het wel de Voorzegrolland. Een stuur wel stoel Maarten Peters. Hij strekt zijn armen uit Vriend of vijand Wat zal het zijn Je voelt de twijfel Die naar binnen sluit Ga ik dit hangen angst voor de pijn. Maar je weet, pijn duurt maar even. Als je opgeeft, is het voor altijd. Kom op, kies voor het leven. Kom op, kies voor de strijd. Sta op, stap op en geef niet op. Klim uit dat dan, weer naar de top. Kom, geef niet op. Staal, stap op en wees niet bang. Als jij valt, pak ik jouw hand. Kom, geef niet op. Als je stilvalt, als de onmacht je tot afstappen dwingt, leer jij jezelf pas kennen, je zult zien dat je de kracht weer vindt. Sta op, stap op en geef niet op, klim maar uit dat dal, weer naar de top, kom geef niet op. Sta op stap op en wees niet bang. Als jij valt, pak ik jouw hand. Kom, geef niet op. Oh. Gebleven, we nemen ze mee in ons hart. Sta op, stap op, geef niet op. Klim uit dat dal weer naar de top, kom, geef niet op. Sta op, stap op. En wees niet bang. Als jij valt, pak ik jouw hand. Kom, geef niet om. Sta op. Stap, stap op en geef niet op. Klim uit dat weer naar de top. Kom, geef niet op, geef niet op, geef. Leave me Alpe du Zes lied door Maarten Peters. En de vrijwilligers die de bar bemannen... en ons op dit late tijdstip nog steeds van drankjes voorzien. Dank daarvoor. Ze zongen het lied uh, helemaal mee. U luistert naar Casa Luna bij de NCRV op Radio 1... vannacht rechtstreeks vanaf de Alpe d'Huez in Frankrijk. We blikken hier in het Palais des Sports terug op Alpe d'Huez 2013. En de man die nu tegenover mij zit zou zes keer de Alpe d'Huez opfietsen. NCRV-collega Joris Drost. Ja Zelf ben ik niet zo sportief, dus het leek me nogal gewaagde belofte... Maar hij heeft het hem geflikt. Hij fietste zes keer die berg op. Joris, Goeie nacht, Helco. Fijn dat je er bent. Uh, je hebt een uur geslapen na uh, die zes keer omhoog. He? Ja, ik ben, uh, ik ben er toch nog even ingedoken, wekker gezet en, uh, en hier naartoe gekomen. Toch Hoe... wel heel bijzonder vind om, uh, om er toch nog even over te vertellen. Hoe uh, voel je je nu na zes keer uh, die berg uh, beklommen te hebben? Ja, ja, ik wist dat deze vraag ging komen. Daar heb ik dus ook over nagedacht. Maar het enige waar een ik dan... Dus, ja, het enige waar ik dus mee kan komen is, is een moe maar voldaan. Dat is een enorm cliché, maar zo, zo voelt het echt. Fysiek gaat het allemaal prima. Maar uh, ik heb net wat meer geslapen dan, uh, dan de koersdirecteur. Ik heb 2,5 uur geslapen vannacht. En veertien uur op de fiets gezeten. Veertien uur? Ja, van vijf tot, uh, tot zeven minuten voor zeven. En uh, uh, ja, zoals gezegd, net, net nog even een uurtje. Maar als je dan uh, merkt uh, hè, wat je ervoor terug hebt gekregen... ik hoorde net ook het, uh, het nummer en dan trekt zo'n dag weer even aan je voorbij. En dan, dan, dan, dan ga je voor jezelf nadenken hè, wat je allemaal hebt gezien. En wat en dan, heb je ervoor teruggekregen? Die, die voldoening, waar zit hem die in? Ja, dat, dat, ik, er zit een zeker fanatisme in me... wat, wat zegt dat ik dit, deze sportieve uitdagingen uh, aan moet gaan... Maar daar komt ook nog eens bij hè, dat je uh, samen met de NCV, met je team, uh, uh, saamhorigheid. Um, uh, ja, het is, is niet te omschrijven als je daar fietst. Uh, die mensen die je er doorheen, doorheen slepen, er zit, uh, zit zoveel achter uh, dat, dat die sportieve uitdaging eigenlijk alweer ondergeschikt is. Mm -hmm. het zet, Mensen geven jou zoveel waardering voor het feit dat je daar zit af te zien op die fiets en dat jij ook maar, ook al is het maar een klein steentje, bijdraagt aan, aan het grotere doel. Ja, dat, uh, dat, dat maakt het wel heel bijzonder. Ja, je wordt er echt doorheen gesleept, zeg je. Door iemand als Maarten en uh, door iemand als Margit die dat niet daar staan te zingen. Maar ook hier, ik ben de hele dag hierboven in het dorp geweest. En het viel me op dat er steeds als er ook maar één eenzame renner passeerde... dat er een gejuich op ging en mensen echt met, met oprecht gemeend enthousiasme... zo iemand begroeten. Is dat dan ook belangrijk als je voor de vijfde keer eindelijk boven bent? Ja, dat, ja, dat is bijna het, het belangrijkste. Je waant je even een soort uh, professioneel wielrenner, dacht hm. ik al. Het waar, hè? Wie, wie krijgt nou de kans om met afgezette wegen de Alpe d'Huez... met duizend man publiek uh, op te fietsen... terwijl ze ook nog eens je naam skanderen. Ja, dat, de, dat, de, dat gaat niet, niet vaak meer gebeuren. Dus dat zijn dingen, ja, die, die help je er uh, absoluut uh, doorheen. Wat ik me eerlijk gezegd dan ook afvraag... dan ben je na veel moeite boven gekomen. Maarten, Peters is dat één keer gelukt, jou zes keer. Maar goed, bijvoorbeeld bij de derde keer boven dat bezielt mensen om dan weer vrijwillig naar beneden te gaan... en dus weer omhoog te moeten. Waarom doe je dat? Dat zijn dus de dingen waar je absoluut niet over na moet denken. Want dan doe je het dus ook niet. Maar ik heb mezelf voorgehouden om zes keer omhoog te fietsen. En als dat dan eenmaal in je hoofd zit, dan doe je dat ook. We hadden een post, een soort, met een mooi woord, raviteringspost... waar we konden eten en drinken. En daar zaten we dan even en dan was het wel zaken om binnen een kwartier weer op de fiets te springen. Want dan zat je wel heel erg lekker en dan dacht je nou, hier zit ik wel best. Maar uh, uh, zo snel mogelijk weer op de fiets om, om maar weer te gaan. En dan was je weer bezig en dan, ja, dan verstand opnieuw en dan ging, ging het weer. Is er een moment geweest dat je dacht, nou op die fiets... Hij kan me gestolen worden. Meerdere malen. Hem, Meerdere malen. Na afloop dacht ik ook, ik zet hem meteen op, uh, op internet te koop, die fiets. <laughs> dat is wel even mooi geweest. Maar daar kijk ik nu ook alweer heel, uh, heel anders tegenaan. Ja, dat, dat, en, en dan kom je toch weer terug bij, bij al die mensen langs de kant. Uh, het, het, het duurt misschien tien seconden en dan staat er weer in een, een, in een bocht een, een, een band. Of er staat iemand te zingen, er staat iemand te klappen voor je. Iemand geeft je een duwtje en dan, uh, dan is dat gevoel weer weg. Wat was het lastigste moment van vandaag? Het ja, is lastig. Ik heb... De laatste klin ging... was het allerzwaarst. Maar dat kwam ook omdat ik toen wist dat het ging lukken. Dus aan de ene kant ben je dan opgelucht dat je weet dat je die zesde keer gaat halen. Maar dat heeft wel ontzettend lang uh, geduurd om, uh, om boven te komen. En, en je, doet... nou, je bent bijna twee uur, een uur en drie kwartier, moet je het blijven opbrengen om op die pedalen te blijven trappen. Dus dat, dat, dat was het allermoeilijkste. Aller ja, de beruchte laatste En ja. het, het mooiste moment. Je, je beschrijft al dat, dat mensen je echt letterlijk haast vooruit helpen op zo'n dag. Maar ja, ja. Dat is het moment dat het meeste indruk op je heeft gemaakt. Dat je mee zal nemen vanaf nu. Nou, ik heb de, de, bij alle klims vandaag vond ik... Uh, iedereen zegt, hè, het moeilijkste gedeelte is het eerste gedeelte. Daar zijn de stelse stukken. En ik vond juist... het het stuk vlak voordat je het dorp binnenkomt rijden... er zitten nog een paar lange rechte stukken in. Dat vond ik het allerzwaarste gedeelte, omdat je de top kan zien... en je weet dat je bijna door binnenrijdt... maar het duurt eindeloos voordat je dat ook werkelijk doet. Mm -hmm. Maar op die laatste eh, klim... als je dan eenmaal die, die rechte stukken... voor bij bent en je komt dat dorp inrijden. Nou dan, dan is het net alsof je een uh, soort vleugels krijgt. En dan, dan trap je nog uh, hè, zo hard uh, als je de hele dag gedaan hebt uh, naar boven. En nou ja, zo snel ben ik uh, nog niet gegaan uh, de hele dag. Dus dat, dat was het allemaal. Het laatste stukje van de zesde, zesde klim. En mijn ouders waren hier om aan te moedigen en die stonden bij de finish. En nou ja, je, je komt over de streep en uh, ja, dat is dan ook uh, janken. Ja. Dus dat, dat is heel raar uit te leggen. Die stonden met een kaart van mijn zusje en een, uh, een, een hele lieve boodschap erop. Dus dan sta je daar met z'n drieën en dat is gewoon pure... Ontlading, Omdat iedereen zo met je meeleeft. Zo ontzettend lief is. Iedereen regelt alles. Iedereen moedigt je aan. En dat, dat komt er dan allemaal uit. Ja. Nou, nou zeg je al. Ik, ik ben een behoorlijk uh, fanatiek mens. Als het om uh, sporten gaat. Uh, daar is veel bijgekomen. De, de, de warmte van de mensen die, die langs de kant staan. De saamhorigheid die je voelde. Toen je fietste samen met de, de collega's. Van uh, ook de NCRV inderdaad. Maar drinkt. Terwijl je aan het fietsen bent en terwijl je ook aan het lijden bent, stel ik me zo voor. denk dan ook door waarom eigenlijk al die mensen hier aan het fietsen en aan het lopen zijn. Ja, ja absoluut. Want uh, dat, dat krijg je ook mee in, in, in iedere bocht staan. Kaarsen, er hangen spandoeken, er hangen hele persoonlijke boodschappen. Er zijn <coughs> mensen die langs de kant uh, stilstaan om te herdenken, om te te gut denken, om een kaarsje aan te steken. Ja, je kan niet anders dan... Uh, dat, dat zie je en dat voel je. En mensen die met tranen uh, in de ogen weer op de fiets stappen... Nou ja, dan, dan ben... Ik vind het fijn om, om te praten dan met mensen. Van, Jongen, kom op, nog een hmm. klein stukje. En dan, dan krijg je een knikje of een lach of een traan. En de, ja, dat, dat, dat, dat kan niet anders dan dat je dat meekrijgt. De fiets uh, wordt niet te koop aangeboden, begrijp ik, op internet. Bijna erin inzien. Uh, bewaar je hem voor volgend jaar? Ga je dan weer de, de Alp de zes keer op? Ja, ik, ik heb al mensen horen zeggen, uh, once in a lifetime. Ja. Dat zeg, zeg je natuurlijk altijd heel snel na zo'n evenement. De fiets gaat niet op internet, maar of ik het volgend jaar ga doen, dat weet ik niet. Maar het staat vast dat ik dit soort dingen geweldig vind om, om te doen. En helemaal met zo'n doel erachter. Ik ben heel benieuwd uh, welke uitdaging je binnenkort weer aangaat. En uh, ik denk zomaar dat we je bij de NCFN dan graag zullen gaan sponsoren. Hm. Joris Dros, dank dat je hier en wilde zijn. En heel snel het vet winnen. Dank je Joris. Ja, en uh, uh, Joris had het al over de... Hoe heet dat ook weer De revitairingswagen. Gravitairings... Die bedoel ik? Ja, op dit uur is het ook lastig. Nou, dank je wel, Joris. Zeg, en die wagen die heb je mede te danken aan de volgende gast. Huub Rox. Huub, kom je erbij? Joris, dank je wel. Huub Roks is de man die ervoor gezorgd heeft dat al die 8000 deelnemers... die honderden vrijwilligers, de familieleden, de vrienden, de mediamensen, dat die allemaal dagenlang gegeten en gedronken hebben. En ja, dat is echt een enorme logistieke operatie. Huub, uh, goedenacht. nacht. Uh, je bent werkzaam bij een grote Nederlandse supermarktketen... en vanuit die functie was je de afgelopen dagen chef-catering. Ik kan me voorstellen dat dat een uitdaging is die je niet vaak uh, aangaat. Nou, ik ben er al eerder aan gegaan. Ik ben natuurlijk al een paar keer eerder op de Alp du West geweest. Maar ja, elk jaar wil je toch nog even net iets meer gaan bieden aan al die mensen. Want het, de verzorging van de innerlijke mensen is heel erg belangrijk. Mensen maken je dagen van 14, 15, 16, 17. Nou ja, je hoorde het al van Johan. Soms 24 of 36 uur. En dan vergeten ze zichzelf. Ze vergeten, want ze leven op adrialine. Maar ze moeten wel eten en drinken. Ja, en, en daar zijn wij dan voor? Ja, daar zorgen jullie dan voor. Je hebt me vanmiddag rondgeleid. Eh, het begint eigenlijk hier al, in, in de gang die naar de uitgang loopt van het Palais des Boors. Daar staan pallets vol met blikjes eh, drank en eh, waterflesjes staan er. Maar daarachter daar staan echt letterlijk eh, eh, trucks vol met eten en drinken, koelwagens staan er. Het is een ongelooflijk gezicht als je, als je in die cateringruimte komt... Hoeveel maaltijden zijn er uitgeserveerd de afgelopen dagen? We hebben de afgelopen dagen, en we hebben natuurlijk morgen ook nog te gaan... gezorgd dat uh, 17.000 mensen verzorgd zijn... of met een warme maaltijd, of met een lunch, of met een ontbijt. Of mensen die s'nachts werken een ontbijtpakket krijgen... of s'morgens een lunchpakket. Dat wordt allemaal klaargemaakt achter de schermen... eigenlijk in, in het zicht van iedereen. Ja. Want zo werkt dat natuurlijk hier. En dat, uh, dat op zichzelf is natuurlijk een geweldige voldoening als je dat stukje kunt bijdragen. 17.000 maaltijden. Uh, hoeveel flesjes water zijn er verkocht? Och, vraag me daar niet naar. Maar we hebben er in ieder geval, ik, ik dacht, ongeveer 40.000 meegenomen. Hoeveel liter koffie is er gezet? Zou ik niet weten, want we, we zetten zowel koffie hier in het café natuurlijk... we zetten koffie eh, eh, hiernaast in de grote tent... maar daarnaast hebben we beneden in Bourreusson natuurlijk ook nog een starttent staan. Bourreusson, eh, het dorpje hier in het dal, hè, ja, ja, waar, waar bij de, de start. koers begint. Ja, ja, daar hebben we ook nog in, uh, een grote tent staan. Nou, eigenlijk al de producten die daar worden aangeboden... die worden door ons als, als, als catering uh, aangeleverd. Die worden aangeleverd, die worden ook hier naartoe gebracht. Jij ja. bent vorige week al vertrokken, hè? Ja, ja, ja. ja. Wij zijn uh, in principe vorige week vrijdag uh, deze kant op gekomen. Letterlijk om uh, half elf gingen de laatste producten uh, in de laatste auto. Die uh, zijn ze nog met een geweest te brengen. Een van onze leveranciers had ons even vergeten. Ja, en daar had ik dus niet op gerekend. En dan is ook opgegeven geen optie. Dus ik heb hem gebeld. En de, de beste man heeft toen zelf een koelbusje gehuurd en daar nog drie pellets met toetjes in gestopt... en deze kant uitgekomen. Dat is dan ook natuurlijk weer het mooie van het verhaal. We hebben één koelauto cool even stilgehouden... gezorgd dat het nog even achterop erin kon. Dat geeft dan weer een logistiek probleem achteraf. Maar goed, dat lossen we dan natuurlijk ook wel op. En uh, op die manier zijn we daar vertrokken... met, een, met een, uh, eigenlijk een convooi van tien trailers achter elkaar... alleen met voeding en met materiaal die wij nodig hebben. Ja, materiaal bijvoorbeeld. Ja, je moet denken aan een eiersnijder maar ook aan een wc-borstel. Ik uh, bedoel, je kunt het zo gek niet bedenken... want eigenlijk moet je ervan uitgaan dat je niks hebt... dat je alles moet wegzetten. Ja, en en dat, dat... Zijn, dat zijn ovens, dat zijn... Ja, je kunt het niet opnoemen. Ja, er stonden ook een soort stoommachines uh, ja, uh, ja. opgesteld... Waar, waar, waar het eten warm in uh, gemaakt werd. Wat ik me ook afvroeg, nu is het redelijk weer geweest... Hè, het was lekker, maar het was niet al te warm... Het kan natuurlijk gebeuren dat het warmer is en dat het dan een probleem is om dat eten allemaal vers te houden. Je hebt een paar koelwagens bij je, maar misschien niet voldoende om alles vers te houden. Jawel, jawel. We berekenen dat exact. Dus wij zijn hier ooit begonnen met een heel klein beetje leveren. Een jaar of vijf geleden denk ik ongeveer. Op verzoek van een van onze ondernemers. Van god, kunnen jullie daar niet wat aan doen? En toen ben ik eigenlijk zelf komen kijken. En toen denk ik, ja dat kan beter, dat kan meer opbrengst uitkomen, want alles wat wij uh, verkopen... Uh, dat hebben wij gratis gekregen van onze leveranciers... of heeft uh, zeg maar ons bedrijf uh, eraan bijgedragen. En uh, ja, hoe meer we verkopen, hoe meer dat we weer voor uh, het KWF binnenhalen. Dus, dus even voor mijn uh, goed begrip... eigenlijk wordt, wordt uh, uh, het eten en het drinken twee keer gesponsord... Eén keer door degene die het, die het aanbiedt, aan ja. jullie. En vervolgens wordt het hier verkocht. En ook die opbrengsten gaan dus weer ja. in uh, het potje van Alp 6 voor de uh, kwf kanker. Ja, weer dubbel op. En, en wat we doen, uh, we vragen hele schappelijke prijzen. Hè, want uh, Johan zei het er straks al in de uitzending. Mensen moeten er nog wat voor over hebben. Hè, ook, ook, ook mijn eigen mensen die meekomen. Ik heb een vast team van 25 mensen wat is meegekomen. Uh, Tien chauffeurs, ze nemen de vrije dagen op... Ze vragen aan de basis de sleutel. En die krijgen ze dan. En dan komen ze hier naartoe. En dan staan ze hier ook nog. 8, 10, 12 uur te sjouwen met dozen. Ja, een chauffeur doet dat eigenlijk normaal niet. Hij zet zijn auto tegen het dok aan. en haalt hem maar leeg. Maar ja, dat is nou het mooie van, van dit. Iedereen voelt zich verbonden. en doet precies wat aan hem gevraagd wordt. Het lijkt me toch... Hè, tuurlijk, dat, dat is zo. En toch lijkt het me zenuwslopend. Want het moet er gebeuren met de precisie van een militaire operatie. Uh, de eerste avond dat ik hier was, gisteravond... stonden er misschien wel 500 mensen voor die tent te wachten tot ze konden gaan eten. En die worden allemaal heel keurig binnen vijf minuten uh, uh, van, van eten voorzien. Ja. Uh, je ziet tientallen mensen letterlijk potjes met yoghurt vullen, weer andere mensen snijden stukjes ananas... weer andere mensen spuiten er het slagroom op. Het moet allemaal met enorme precisie gebeuren. Hoe krijg je die vrijwilligers zo gedisciplineerd? Want ze zijn ook een beetje uit tenslotte. Ja, dat zijn ze eigenlijk allemaal al. Want als je hier bent, dan hoor je bij die familie. Het is gewoon één grote verbondenheid. En als je mensen dan iets vraagt en je legt het ze goed uit... en je zorgt dat je op een paar plaatsen wat professionele mensen hebt staan... dus echte koks en je zegt prima, zo snij je een verse ananas... want we werken gewoon ook echt met pure, verse producten... ja, dan doen ze dat zo. Geen enkel probleem. We hebben geen enkele banklank gehad van geen één persoon... geen één vrijwilliger. En als is... ik dan zeg, je moet ook zo werken dat het HCCW verantwoord is... haarnetje op, handschoentjes aan, no problem. Iedereen luistert. Er wordt op hygiënische wijze gewerkt hier ook nog in de catering op de Alp Is alles uh, schoon op? Nou ja, morgen zijn er nog wat mensen hier natuurlijk die, die, die, die hier blijven. Maar de, de, de, de grote aantallen vertrekken uh, zijn misschien voor een deel al vertrokken. Nou, dat valt toch wel mee. Kijk, we hebben natuurlijk sowieso al onze eigen groep mensen... die alles nog moeten opruimen en inpakken. En er staat ons een uitdaging te wachten. Want eigenlijk moeten we zaterdagmorgen voor 7 uur de berg af zijn... Want anders moeten we weer wachten tot na de middag. Ja, er komt een uh, criterium langs. Ja, he, de ja. Dauphine, als ik me niet vergis. Ja, de dauphine ja. klopt inderdaad. Dus uh, dat betekent toch dat we, dacht ik, morgen vroeg nog even 491 ontbijtjes te gaan hebben. <laughs> en nog 500 lunches. Hoe laat is dat, Huub? Uh, wij starten om 8 uur, van 8 tot 10 uur. Dus uh, weer een korte nacht, denk ik. Ja. Ja, nou goed, ik hoef het niet allemaal alleen te doen, zoals nee, dat is ik al zei. En dat, dat, is, dat, dat maakt het heel erg fijn. En, uh... Maar wat gebeurt er? Want ik kan me voorstellen dat er desalniettemin dingen overblijven. Wat gebeurt ermee? Gaan die in weer mee terug naar huis? Nee, nee, nee. nee. Uh, uh, we houden überhaupt niet zoveel over. Dus door de ervaring leer je natuurlijk wat, wat, wat, uh, wat af te meten. Doordat mensen ook voor inschrijven op maaltijden. kun je ook wat beter afwegen wat je moet, uh, moet meenemen. Uh, dus de plaatselijke uh, bevolking hier. Die krijgt wat vers producten die over zijn, die inderdaad dan nog verantwoord zijn. En alle andere producten gaan mee naar Nederland en die worden dan geschonken aan voedselbanken. Om op die manier dan ook weer iemand te kunnen dienen. De catering van de Zes. Fijn uh, dat je ons een kijkje in die keuken wilde uh, gunnen vandaag. En uh, nu ook weer vannacht uh, door dit gesprek. Ik vond de babypangang heel erg lekker gisteren. Ja, met en de, kip hè? Ja, dat was echt heel goed. En die, de, die uitjes, die geroosterde uitjes eroverheen. En, ik, ik had het nog nooit gedaan, maar Joch had met een beetje slag Ja, hè? Wat een geweldige combinatie. En dank voor die tips. Ik ga het thuis meteen uitproberen. Uw Doe broek. dat. Dank je wel dat je hier wilde zijn. En sterkte met de laatste dag van de catering. Heel fijn. Alp, u Dank je wel. Ja. Ja, het uh, laatste muzikale woord is dan natuurlijk aan uh, Maarten Peters. Uh, de nacht is gevallen hier in de bergen. Hopelijk dromen veel van de deelnemers inmiddels al lang hun zoete dromen. Maar voordat ik zo dadelijk uh, de luiken ga sluiten van Casa Luna... gaat u nog een keer luisteren naar Maarten Peters. Met welk liedje, Maarten? Het is een liedje dat eigenlijk heel erg mooi aansluit bij, bij de eerste gast. Want... Uh... Ik zei vorig jaar tegen Margriet. Er beginnen hele mooie dingen te groeien op de flanken van de Alp du, West, Alp du Je hebt het nu over onze onderzoeker. Ja, de, die er ook nog steeds zijn ja, trouwens. Ja. Het zijn mensen die weinig slaap nodig hebben bij de Alp du zes. Zes. Ja, maar, Maandagavond. Ik, mijn hart bloeit helemaal open als ik zulke gasten zie. En die hebben gewoon echt een verhaal dat ik denk. Ja, daar, daar geloof ik. Dat ga ik echt geloven. Daar doe je het voor. En, ja, daar doe je het voor. Dat, dat hun, hun kennis en hun talent daarvoor inzetten. Zodat onze kinderen misschien zeggen tegen elkaar. Eh, dat je daar vroeger aan dood ging joh. Dus eigenlijk is dit liedje ja, ook een beetje van Stenlitz ja, op Ja, en eigenlijk is het ook... Omdat ze zo ontzettend druk bezig zijn met Althussers, met dat het een chronische ziekte wordt... krijg je dat langzamerhand... beginnen zich ook dingen in die richting te ontplooien. En krijg, Twee vrienden van mij zijn psychiater. Die hebben een initiatief. Uh, die, hebben huizen, die willen een keten van huizen. Het eerste huis is net geopend. Huis aan het water heet dat. En daar kunnen mensen die die ziekte hebben overleefd... ook naar binnen wandelen samen met hun kinderen... met die onvermijdelijke vragen van... Hoe ziet mijn leven er nu uit? Moet ik altijd bang zijn, snap je? Dat zijn dus nieuwe dingen die eigenlijk groeien op de flanken van de Alp -du En dit lied heet Huis aan het Water. Maarten Peters. Er staat een huis aan het water... Een huis in de zon, een huis met een later, een huis met een horizon, waar weer gebeurt wat niet meer kon. Er staat een huis voor de avond, een huis voor de nacht. Met een prachtig mooie ochtend Een huis met een nieuwe dag En drijf de storm je droom uiteen Het wankel evenwicht Niet meer bestaat. Is alles donker om je heen hier brandt altijd licht, een deur die altijd openstaat. Er staat een huis gemaakt van armen, armen om je heen. Van antwoorden vragen samen. In dit huis ben je nooit alleen. En als je wereld kapot gemaakt. De angst wordt overspoeld. Recht je rug. Hier wordt begrepen als jij praat. Dit huis weet wat je voelt. Het geeft je weer de toekomst terug. Aan het water, een huis in de zon, een huis met een later, een huis met een horizon, de mooiste horizon. Maarten Peters, dankjewel. En Magieta Seus, ook dank voor je komst natuurlijk. Ja, we sluiten deze aflevering van Casa Luna af... met uh, de man die u net ook al hoorde, Bert Kalenbar, Toch een beetje het mediaboegbeeld van uh, plus 6, mijn NCRV-collega. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, Bert, uh, <laughs> dingen zijn zoals ze zijn. <laughs> uh, Bert, je uh, hebt deze week ook in de NCRV-gids een uh, column geschreven... over jouw verhouding met deze berg. Ja. Een haat-liefde-verhouding. Nou, vriend of vijand. Ik hoorde Maarten het net zingen. Toen dacht ik, ja, dat, dat is inderdaad het idee van... Die berg is fantastisch, die berg is zo mooi. Ik heb hier zo, zoveel mooie uh, dingen meegemaakt. Uh, indrukwekkende dingen, mooie mensen ontmoet. Uh, veel liefde, veel warmte, samenhorigheid. Maar ik heb die berg ook eens opgefietst. En als ik op een fiets op die berg zit... dan haat ik dat ding werkelijk tot in het diepst van mijn poriën. Want <lacht> ik hoor herkenning achter mij met mijn ja, Peters. Ja, ja, ja. ja. dan... En dan hoef jij nog niet eens die liedjes te zingen. Ik ben er ooit ingestonken om het een keer te gaan doen omdat Frits Spits, mijn collega op Radio 2, tegen me zei... joh, uh, je gaat er weer mooie programma's maken. Nou, dat geloven we wel, dat gaat er goed komen. Maar moet je niet een keer zelf gaan fietsen? En toen zei ik, ja, dag. En toen zei hij, maar als dat nou veel geld oplevert? Toen zei ik, nou, uh, regel dat maar. Nou, toen zetten we een bedrag in. Dat zou in een week binnen moeten zijn. Dat was, uh, na vijf uur was dat binnen, geloof ik. Dus ik moest echt gaan fietsen in 2010. Dus daar ben ik voor gaan trainen, ben ik gaan doen. En uh, uh, toen vond ik heel erg leuk toen ik hier naartoe ging. Toen ging ik op die berg fietsen. Nou, echt voor bocht 21 nog voor je het, het, het bord Dat de laatste bocht van ja, je doorbrengt komt. He? Nee, oh, dat is onderaan. O, onderaan. nul ja. oh, is boven. Ja, je begint onderaan. Je een heel nog gemeen gefietst, stijl nee, stuk. Dan staat er een bord dat waarschuwt voor haalspeelbochten. Dan <laughs> heb je het idee dat je halfwege die berg bent. Dan begint het dus net he, bij dat bord. Nou, werkelijk waar. Dan denk je, dit is, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk om die berg op te fietsen. Maar als je dan boven bent, is het zo fantastisch dat je het gedaan hebt... dat het weer verslavend is om het wel te doen. Ik snap op zich wel dat Joris dat graag wil. Ik kan het niet zes keer op een dag... Daar heb ik dan weer collega's voor gelukkig. <laughs> ja. Maar ik snap het wel. Ja, je, je hebt je fiets naar die ene beklimming niet meteen op internet gezet? Nee, nee, nee ik, ben, ik ben fanatiek blijven fietsen. Ja, zeker. En in, in Nederland vind ik fietsen heerlijk. Echt een mooie manier om je hoofd leeg te maken. Je hoofd leeg te laten waaien. Echt hartstikke lekker. Maar dan toch liever de Amerongseberg dan de Abdus. Dus nou, liever ook niet de Amerongseberg. Gewoon een beetje vlak. Een keer een viadukje prima. <laughs> dan ga je ook altijd weer af. Vrij snel. En lekker in het vlak. En gewoon lange, lange mooie wegen, fietspaden. Heerlijk, fantastisch, prachtig. Maar eh, omhoog, fietsen is... Ik vind het niet leuk. Ik vind het echt niet leuk. Bert, tenslotte, in diezelfde column... Eh, je <laughs> duidt nu die verhouding. en vraag je je af of je misschien gelukkiger zou zijn... als je altijd op de berg zou je... Ik heb al veel gehuild vandaag. <laughs> nee, hier vraag je dat af. Zou je gelukkiger zijn hier op deze berg, op du d'Huez? Elk ja, maar, je, ja, ja, maar, wel, ja maar, we, maar wel met al deze mensen erbij. Ik denk niet als tussen die Fransen zitten die chagrijnig wachten... totdat er weer wintersportgangers hier naartoe komen. Nee, dat geloof ik niet. Maar met de, de wereld hier is zo mooi. En, en ik zeg dan altijd, de wereld hier is zo mooi. Was de wereld in Nederland maar zo mooi? En de echte idealisten die rondlopen bij Albuces zeggen dan... nou, het is toch prachtig dat de wereld hier zo mooi is? Dan kan dat dus. Hoef het alleen nog maar naar Nederland te verplaatsen. Dat vind ik een mooi idee. En dan voel je je in Nederland net zo gelukkig als hier. Dat zou op, toch prachtig uh, zijn? Dat je gewoon net even wat voor elkaar over hebt. Als iemand een duwtje nodig heeft, geef je even een duwtje. Het Dankjewel dat je hier wilde zijn. En als u nog meer wil horen over Alp du Zes... luister dan morgen naar Radio 2. Want morgenochtend komen er nog programma's vandaan hier uit Frankrijk. En jij sluit het Alp du Zes seizoen morgen af. Hè? Tussen vijf en 7. Tussen vier en zeven liever gezegd. Op Radio 2. Met de benen op de bank. Terugkijken op het evenement. Met de benen op de bank. Ik wens je een mooie laatste uitzending. Dank dat je hier wilde zijn. Dank aan al mijn gasten. Dank ook aan nogmaals alle vrijwilligers die ons een mooie avond hebben bezorgd... hier in het Palais des... En dank aan u voor het luisteren. Wij gaan de luiken sluiten voor vannacht. Morgen worden ze weer geopend door Guilaine Plag. Even naar middernacht bij de NCRW Radio 1. Zij praat dan met Jacques Hulkes over de modebiennale in Arnhem. Voor zo dadelijk heb veel plezier bij Astrid de Jong... alias Max, nachtzuster. En voor nu wens ik u vanaf 1800 meter hoogte in de Franse Alpen... nog een goede nacht. nachtjes